meten in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. En met de Kerk der Eeuwen willen we ook vanavond ons geloof beleiden. En dat doen we dit keer met de geloofsbeleidenis van Nicea. En na het amen zingen wij de lofzang van Maria. En daarvan het derde vers. De lofzang van Maria vers 3. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk de barmhartigheid verwachten. Het de derde van de lofzang van Maria na de geloofsbeleidenis.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 die gesproken heeft door de profeten en de heilige, algemene en apostolische, apostolische kerk. Ik beleid dood tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.